9 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Volgens CNN is het sportje racistisch. Op het filmpje is een groep migranten te zien die via Mexico onderweg is naar de Verenigde Staten. Trump spreekt al dagen van een invasie door deze mensen. Ook is een Mexicaanse man te zien die is veroordeeld voor de moord op twee politieagenten in Californië. Daarbij wordt gezegd dat illegale immigranten zoals hij... de regels aan hun laars lappen. De zoon van president Trump zegt dat CNN alleen nepnieuws maakt... en het niet over echte bedreigingen wil hebben. De Amerikaanse jazztrompetist Roy Hargrove is overleden. Hij is 49 jaar geworden. Hij overleed aan hartfalen en stierf in het ziekenhuis in New York... waar hij aan zijn nieren werd behandeld. Hargrove won twee Grammy Awards... en werkte onder meer samen met John Mayer en Sonny Rollins... De jazztrompetist trad regelmatig op tijdens het Noordzee Jazz Festival. Hij was 17 toen hij daar voor de eerste keer speelde. De automatische wapens die de politie gisteren vond in Hengelo en Enschede zijn gebruikt bij liquidatiepogingen in Twente en net over de grens in Duitsland. Ook wordt nog onderzocht of de wapens zijn gebruikt bij een moord in Enschede eind januari en het beschieten van een shisha lounge. Bij invallen in panden in Hengelo en in Enschede werden gisteren onder meer Kalashnikovs en een raketwerper gevonden. Twee verdachten zijn aangehouden. In de eredivisie heeft PSV met 1-0 e thuis gewonnen van Vitesse. De Arnhemmers stonden ruim driekwart van de wedstrijd met tien man na een vroege rode kaart. Luc De Jong maakte in de 69e minuut de winnende goal. In Breda werd NAC Herakles 2-1. Twee wedstrijden zijn nog bezig: Ajax Willem II en AZ de Graafschap. Het weer, vanavond is het helder, wel koelt het flink af. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Plaatselijk is er kans op lichte vorst. Morgen overdag opnieuw volop zon. Smiddags wordt het dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Het beste van dance en R&B in the mix. The mix. The mix. The mix. The Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfacts facts. En u mixen. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. d, -d -dance FM.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond. Op ZFN. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream. I got dreamers. And that's everything to me. It don't matter.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 They tell me I always have something to believe. Yeah. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond. Van 9 tot middernacht het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Nu het laatste show, nieuws, de party update en de 10 boven beste platen van de dansgroep. En als opening horen we trouwens uh, Martin Garrix, nieuwste plaat. Samen met uh, Mike Young, met Dreamer. En die Mike Young is uh, 58 jaar oud, hè? Straatzanger uit, uh, uit uh, New York. Die dankzij een YouTube video wereldberoemd werd. En. Uh, hij mocht namelijk meedoen aan American's Got Talent. Waarmee hij in de halve finale stond. En uh, ja, een grote hit zat er niet in. Maar misschien met de nummer 1 die ze van de wereld. Die je voor 2 ton kan boeken. Ja, ik ben Jaloers, hè. Dan uh, hey, misschien dat hij dan Mike Young nog eens uh, wereldbroem gaat worden. Niet alleen Martin Garrix, maar, dat met Martin Garricks maar misschien bij Chesto. Uh, uh, nou, noem het maar op. Uh, ik denk bij Kelvin Harris gaat hij het meeste scoren. Maar we gaan het allemaal meemaken. Zie je, we hebben z'n antwoord. De Nightwalk onderweg zo meteen uh, een beetje shownieuws. De party op en de 10 boven.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 my spinning. Mm -hmm. Suddenly doors mm -hmm. just open wide. Mm -hmm. Nee, dus niks Soms werk ik gestrest, of in paniek. Slaap ik slecht, alsof ik je mis, babe damn. Hoe kan het dat ik last van heb? Kan het dat ik dat bedenk? Hoe kan het dat ik nog een dag van huis ben? En wel liever terug naar jouw met een Audi zo, wat oh, fuck de rest? Oh, ik leer niet alleen vandaag, oh. Please, begrijp mijn vraag. Ik heb je nodig.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 Op de lens, denk je niet. Zit je was door de hereniging. Je hoeft alleen te bellen naar mijn 3. En ik kom hier redden, nee, nee, nee. Ik weet dat je er nodig hebt, ik heb je er nodig. We hebben Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. We muziek van uh, Kraatje Papi. Met Ik heb je nodig. De samen met Busy en uh, Jenna Fraser. En daarvoor muziek van uh, Major Lezer. Samen met Tough met Blow Dead Smoke. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar binnenkort hebben we een leuk feestje. Charlie Lauto's en Mental Theo zijn op zaterdag 9 februari het middelpunt van een feestavond ter ere van hun 25-jarig jubileum. De DJ viert de mijlpaal met de avond Charlie Lauto's en Mental Theo 25 Years Anniversary. En tijdens de avond georganiseerd door Guilty Pleasure Festival. Q-Music zullen onder andere T-Spoon, Alice DJ, Nakatomi, Dark Raver en DJ-Zone een opwachting maken in het Avast Live in Amsterdam... En in 1994 scoren Ramon Roelofs en Theo Nabers hun eerste gezamenlijke hit met Live at London. Waarna er nog heel veel volgden. Onder meer natuurlijk die grote mega Wonderful Days. Stars and Fantasy World werden top 3 hits en grote klassiekers in de dance scene. En de kaarten zijn vanaf uh, heden zijn ze te koop. Nee, vanaf aanstaande woensdag moet ik zeggen. Op woensdag kan je de kaartjes kopen, dus schrijf het op je agenda. 5, nee, 9 februari, het 25-jarige jubileum van Charlie Lauto's en Mentos Dio. Twee opa's op de bühne. Nou ja, opa, Charlie Lauto's. Komt in de buurt van opa? Maar Mental Theo is een stuk jonger, volgens mij. Als je in ieder geval kijkt naar de foto's, dan. Eh, nou, we gaan het allemaal meemaken. 25 jaar, dit is al in het pak. Dus eh, ja, wees eh, je waard, natuurlijk. Zien we hem zo aan zo op de radio? James Hype, Future Crack David. Ja, Crack David eh, komt af en toe nog even voorbij. Ik dacht hij met pensioen was, maar blijkbaar doet hij toch nog wat Ik de muziek commercieel betreft. Dan hè. is zo al hier alle verhalen met A Fire in My Soul. Doet hij samen met Sjoen Woodsoon. Door het hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Touch me like you never But wonder how good life could be. You don't have to wonder, just be problems in my head we don't need no drama dance with my body instead. different lingo they told me your heart broke you've been reflecting telling blessings and now you know the love is never simple no matter where it goes and if it brings you pain then it's okay We so <laughs> NW Nightwalk. The on-air dance show. DJ Dance for FM. Van, uh, van een man uit Australië is een van de populairste DJ's in Australië. Je hoort hem Dom Dolla met Take It. En daarvoor James Hype, featuring Craig David met No Drama. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond 3 november 2018. Nou, het beginnen we eerst even met een escape in Amsterdam vanavond. Het weeklijksfeetje van Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend... Voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo en wie die vanavond mee heeft genomen. Ik heb geen idee, want dat hebt hij me niet laten weten. Dus, uh, maar in ieder geval vanavond is Brainwashing the Escape in Amsterdam. En als we wat verder lopen komen wij Club R. Daar is vanavond de uh, Sinks, die XXL edition. begint om uh, 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Vanavond uh, iets anders dan dat je gewend bent. Namelijk R&B, Hip-Hop, Dancehall en Future Urban... Voor meer informatie check de website air.nl met onder andere Gaza Live, Beslow, Joshua Rudge, The Marv Diversion, Invictum, Loey, Rowan en nog veel, en veel meer. dat vanavond is in Club Air het, uh, het feestje Science, de XXL Edition. En dan hebben we nog een leuk wekelijks feest in, uh, in de Melkweg in Amsterdam. Namelijk encore Girls Night Out vanavond. Uh, begint rond de klok van middernacht. Het duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie, check uh, encoreamsterdam.nl. Met onder andere Said, Giva Sparkle. Die komen live. En de DJs zijn Prime. Rockefeller Babe, Abstract en SM. Dat vanavond dus in de Melkweg. Encore Girls Night Out. En wat dichter bij huis, in, uh, in Haarlem, in de kromme Elleboogstegen. hebben we vanavond Sammy uh, Presents. In de stalker is dat natuurlijk. Vanaf uh, 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie checken, uh, de website clubstalker.nl. Een feest zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt in de stalker. Hip-hop en uh, mellow vibes uh, en hardste trap tunes. Nou, alles komt gewoon voorbij. Vanavond dus in de stalker in Haarlem... En ook hebben ze, ja ik heb twee vergaard, ik snap er af en toe helemaal niks van, maar ook hebben ze nog uh, expeditie, ook vanavond in de stalker en... Uh... Ja, met Jody Bernal, Bustin en Jiber en DJ Sam. Maar check voor de zekerheid eventjes Clubstalker. Maar ja, ze hebben meerdere area's, dus komt goed. Maar check de website even. Clubstalker.nl Tot zover even een korte partyupdate. Door met muziek, want zie ik natuurlijk naar je radio gekluisterd. Nick Rockwall met Work That Shit. Wordt het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Work That Shit. Work That Shit this shit Work this shit. Work this shit. Work, work this shit. Work this shit. Work this shit. Work this shit. Work, work this shit. Work, work, work, this shit. Work this shit. C F M. C F M. C F M. Night walk. Night walk. Night walk. Night walk. Night walk. I'm sorry. I should forget her So don't tell me like anybody. I don't like anybody. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. De muziek van de Chainsmokers. Tezamen met uh, Drew Love, met. Uh, nee, Drew Love moet ik zeggen. Met somebody, de Asher Postman Remix. En daarvoor uh, Andrea. Terenzio met Feel It. Retight, de remix. En zo werd het even tijd voor de tien boven beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10, nieuwe muziek voor Riverstar met Picnic. Op 9 deze week, Wise at the UK met Feel My Needs, The Purple Disco Machine. Extended Mix op 8. Elicius en Marientos met Scream op 7. Leon uit Italië samen met Dennis Cruz met My Hood. Op 6 deze week, Just Butler en Hannah met Feels Good. Op 5 Paul Woolford met Story of My Life. En op 4 Nathema en Sugar Hill met de Comma Wa. En op 3 deze week David Pang met Nobody. Op 2 ex nummer 1 plaatje van Jack Back met de It Happens Sometimes. En deze week En nummer 1 die vorige week ook op nummer 1 stond. Dat is Sticky System Met Can't Help the Way That I Feel. De David Pang Remix. En die hoor je nu op de radio. De nummer 1 en de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Sneaky sound system samen met David Bengt met can't help the way that I feel. Zandvoort Kevin McKay, een orthodox met Delta House Blues. En daarvoor Fabio uh, met I got the Funk. De Zone Mix. En uh, ja, vandaag een beetje spaakprobleem. Slaageblek, hoe je het zo. wil noemen, maar uh, iets te veel biertjes naar binnen gewerkt. Dus uh, ja, dan gaat het niet helemaal goed komen naartoe. Ik hoop niet dat het bestuur luistert, anders lig ik er meteen uit. Zie je, we hebben het antwoord aan Nike het eerst zit en alweer op. Niet getreurd zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen de Global House Vice met DJ Mouse en straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. Voor nu nog even een paar stukjes muziek. Wat dacht je van Sizzlo met Groove Talent? Ik zeg tot zometeen, na de break...